Het transportvliegtuig van de Nederlandse luchtmacht... vliegt vanmorgen naar Tripoli om Nederlanders op te halen. Het Hercules-toestel landde gistermiddag op Sicilië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wilde uit veiligheidsoverwegingen... niet meteen doorvliegen naar Libië. De evacuees zouden dan in het donker naar het vliegveld moeten komen... en dat vond het ministerie te gevaarlijk. 77 Nederlanders hebben de ambassade laten weten... dat ze Libië willen verlaten. Ook het Nederlandse fregat Tromp haalt mensen op in Libië. Het schip komt naar verwachting morgen aan. Verzekeraar Egon gaat de staatssteun nog voor eind juni volledig terugbetalen. Het gaat om een bedrag van 2,25 miljard euro. Dat is inclusief een boete van 750 miljoen euro. Het eerste deel van de staatssteun, anderhalf miljard euro, had Egon al terugbetaald. De verzekeraar wil de lening afbetalen met eigen geld en met het uitgeven van nieuwe aandelen. Egon heeft een goed jaar achter de rug. Het bedrijf behaalde een winst van 1,8 miljard euro. Het jaar daarvoor was dat 200 miljoen. Er zijn nu nog twee financiële instellingen die nog een deel van de staatssteun moeten terugbetalen. Dat zijn SNS Reaal en ING. Net als Egon kwamen ook deze bedrijven in de problemen door de financiële crisis. In Nieuw-Zeeland neemt de hoop op het vinden van overlevenden na de aardbeving van dinsdag af. Er wordt in de stad Christchurch nog wel met mannenmacht gezocht. Maar is al ruim 24 uur niemand meer levend onder het puin vandaan gehaald. Het dodental staat nu op 98. Er worden nog ruim 200 mensen vermist.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 Staatssecretaris Wekers van Financiën is tevreden. Voor de regionale zender L1 noemde hij de gezamenlijke actie van Belastingdienst, Politie en OM een begin. Door criminelen te raken in hun portemonnee tref je ze het hardst, zei Wekers. Hij wil de aanpak ook invoeren in de rest van het land. Veel leden van Provinciale Staten zijn ontevreden over de vergoeding die ze voor hun werk krijgen. In een enquête van onderzoeksbureau Advies noemt ruim drie kwart die te laag. ...om de vroeg afgelopen zomer ruim 200 statenleden... ...maar brengt de resultaten nu, een week voor de verkiezingen, pas naar buiten. Het werk voor de provincie kost de statenleden gemiddeld 23 uur per week. Daarvoor krijgen ze een vergoeding van bijna 13.000 euro per jaar. Dat komt neer op zo'n 11 euro per uur. Veel statenleden vinden dat ze te druk zijn met vergaderen en met stukken lezen. Ze zouden liever meer tijd hebben voor werkbezoeken en contacten met burgers.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 Het weer is nog bewolkt en regenachtig. In Groningen en Drenthe kan het de eerste uren nog glad zijn. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog... bij maxima van 3 graden in Groningen en 8 graden in Zeeland. Morgen is het bewolkt en zacht, met kans op motregen. anwb verkeersinformatie: informatie. In spits met ruim 60 kilometer file. De opvallende zaken, de A2 Maastricht-Eindhoven. Langzaam rijden tussen Kerens Heide en Born over dik 6 kilometer... En van Maastricht naar Eindhoven tussen Weert Noord en Knooppunt Leen de Heide over 11 kilometer. Van de A2, Den Bos richting Amsterdam. Nog altijd de nasleep van een aanrijding bij Maarsen. Het gaat langzaam vanaf Nieuwegein over ruim 7 kilometer. Een ongeluk in de regio Rotterdam op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland het zorgt voor 7 kilometer file tussen Moordrecht en Knooppunt de Plein. Bij het Knooppunt de Plein zijn een aantal auto's en een vrachtauto's met elkaar in botsing gekomen. Er is nog maar één rijstrook open voor het verkeer.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 Ha. Ga snel naar uw dealer of kijk voor de voorwaarden op Peugeot.nl. Saint-Tropez of Zuiderzee. Waar je ook vaart. Je vaarseizoen begint op de Hiswa Amsterdam Show. 1 tot en met 6 maart in Amsterdam Raai. Niet het recht van de sterkste, maar het belang van de zwakste. Kies partij voor de dieren. Bestel uw toegangskaarten voordelig op Hiswa.nl. Tot en met 16 jaar gratis toegang.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 NOS Radio in journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Minister Rosettaal wil kijken of Libische te goede bevroren kunnen worden. Maar dat kan zomaar niet. Juristen en terreurdeskundige Bibi van Ginkel weet er alles van. We spreken haar zo. We volgen libisch tunesisch gezin in Leiderdorp. En we doen grote moeite om onze verslaggever in Benghazi te krijgen. Als we hans Melis aan de telefoon hebben, dan hoort u hem. De ontwikkelingen in Libië worden met spanning gevolgd in de hele wereld. In Nederland, ook in, door een gezin in Leiderdorp. De een heeft de revolutie eigenlijk al gevierd. De ander wacht met spanning op de volgende. Want zij is Tunesisch en hij is Libiër. Matthijs van de Wiel zocht ze op. Links van me zit uh, Ahmed El Aroud, Libiër. En naast hem zijn vrouw Salma. En die komt uit Tunesië.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 Om te praten tegen de mensenrechten. Om u was de, mensenrechtenactivist. Als mensenrechtenactivist. Juist, als mensenrechtenactivist. Belt u met uw familie daar? Ja, ik, de vorige dagen eigenlijk wel. Maar, maar vanaf vandaag, het is echt moeilijk. Want de regime van Gaddafi, die nog in Tripoli. hun huis wordt echt gestoken met een, een brand helemaal. hun huis uit. wordt afgebrand door ja, het regime. Het is twee, twee keer vandaag. De, de, de familie van die mensen die geven hun mening aan de media bijvoorbeeld. hun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 Ja, de verandering komt. Dat gaan we maar eens controleren. Of dat inderdaad zo is in Libië. In Benghazi is correspondent Hans-Jaap Meijers van de Wereldomroep... enige Nederlandse journalist daar in dat gebied, in het land. Hans-Jaap, je bent er nu een etmaal zo'n beetje. Ja, is die verandering er al? Nou... Er zijn wel mensen hard mee bezig om, om zaken in gang te zetten voor een nieuw Libië. Ook bestuurlijk gezien. Daar is een ploeg uh, ja, juristen mee bezig in het uh, overheidsgebouw in Benghazi. Althans, in een van de gebouwen waar uh, niet heel veel brand geweest is. Maar dat is natuurlijk ook wat er hier gebeurd is, is: dat alle gebouwen die met het regime te maken hadden uh, geplunderd zijn of in brand gestoken. En, um, en dat, dan, dat is wel aardig hoor, Er staan mensen voor het gebouw de hele dag. Uh, en die, die bemoeien zich daar ook mee. En als er dan, dan zijn ze namen bezig van mensen. En die, uh, die worden dan weer af en toe afgekeurd. En is gewoon, het is gewoon een grote onduidelijkheid over hoe ze hier verder moeten. En ik denk dat vooral ook... Ze zijn er mee bezig. Maar ze zijn natuurlijk vooral bezig met de vraag van... hoe loopt het in Tripoli af? Want dan pas kun je echt iets in gang gaan zetten. En ondertussen um, vluchten er veel mensen weg uit, um, uit Libië. Ook uit Benghazi. We hebben natuurlijk Koert Lindijer bij de grens met Egypte staan. En die... Hoort daar verhalen van mensen eh, dat er toch ook grote angst is dat ze bijvoorbeeld gebombardeerd zullen worden. Dat er jongens, kleine jongetjes met wapens rondlopen. Wat hoor jij daarover, Hans-Jaap? Nou, ik, ik zie heel veel jonge mannen met wapens rondlopen of die rijden ook in pick-up trucks uh, door de stad. En die schieten ook af en toe, maar dat is vooral om elkaar te begroeten, plaats van oké En uh, maar dat zijn toch wel echt de, de revolutionaire, althans deze revolutionaire. En um, maar de angst is er zeker. Je uh, die, die, die, die kan bijna niemand hier spreken die niet gelooft dat uh, de stad nog gebombardeerd gaat worden uh, door Gaddafi. Um, de mensen. Maar de angst was er gisteravond al voor de afgelopen nacht. Nou, het, is, het is nogal stil geweest op wat losse schoten na die ik vannacht hoorde. Um, maar ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat systeem uh, bestond bij verklikkers. En uh, ja, dat zijn mensen die ook in net zo makkelijk kunnen zeggen van ja, ik was ook altijd bij het verzet. Uh, dus die zijn nog in de stad. Die mensen zijn niet verdwenen. Een gedeelte wel, denk ik. Ik denk dat een gedeelte van de mensen van Gaddafi naar Tripoli gegaan is om daar de zaak te verdedigen. Maar ze zijn nog onder de, de revolutionaire. En dus, dus is er veel angst dat men verklikt wordt neergeschoten. En gisteren nog was ik in het ziekenhuis. werd er een dode militair binnengebracht. En die was die dag, gisteren dus, doodgeschoten. Volgens de artsen door huurlingen. Maar ja, dat, ook het verhaal van de huurlingen. Die zijn er uiteraard geweest. Alleen, dat is niet alleen maar werk van huurlingen. Het is ook een manier van de Libië zelf om te accepteren. Misschien dat dit allemaal gebeurd is. Maar uh, het is namelijk moeilijk te accepteren dat je eigen landgenoten misschien wel met scherp recht op onbewapende mensen hebben geschoten. Want ja, Benghazi in het oosten van Libië uh, was al nooit zo heel erg onder de invloed van Gaddafi. Hè? Kun jij een beeld krijgen van hoe het er in de rest van het land uitziet? Nou, de mensen hier zijn natuurlijk ook bezig met die rest van het land. En vooral met Tripoli en, en... ...de harde kern van, van verzet hier, de, de, de, de ja, je, wat ruigere jongens bij zitten en, ...en ook de wat meer intellectuele types die er gisteren mee op de tafel gaan zitten ook. En, en die zijn heel erg bezig met wat er uh, verder moet gebeuren uh, natuurlijk in de komende dagen. En dat is uh, natuurlijk de vraag van moeten wij niet met z'n allen oprukken, zeggen ze dan, richting uh, Tripoli. En, en ze hebben verkenners, zeggen ze, uh, die uh, nou ja, dit plaatsen verder westelijk in de gaten houden... ...berichten aan de mensen hier in Benghazi, die toch wel echt, echt wel de motor achter het verzet. Maar uh, ja, telefoonverbindingen zijn nog steeds heel erg lastig in dit land, ook intern. En uh, net zoals ik, ik kan bijvoorbeeld niet naar het buitenland bellen, ik kan alleen maar gebeld worden. Uh, dus, dus ja, Adafi doet er ook op technologische manier van alles aan om het iedereen zo moeilijk mogelijk te maken. Ja. Blijf je voorlopig in die stad? Ja, ook omdat hier wel heel veel interessante mensen zitten die nog heel veel verhalen hebben. En heel, ik, ik wil ook een aantal verhalen gaan checken. Het was gisteren het verhaal was dat er een vliegtuig is neergestort. Terwijl de piloten met de schietstoel ontsnapt zijn. Uh, er zijn verhalen over dat er misschien wel mensen nog in gevangenissen onder de grond zitten. Uh, hè, mensen zijn natuurlijk verdwenen in de loop van de jaren. heel veel mensen waar je nooit meer iets van gehoord hebt. Maar. Dan moet je wel echt een concreet bewijs hebben. Want het is wel een, een, een cultuur ook. En ook een, zeker ook een situatie waarin mensen elkaar van alles en nog wat vertellen. Maar waarbij aan het eind van het, door, het doorvertelde verhaal... misschien iets heel uh, raars wordt gezegd wat helemaal niet waar is. Verslaggever Hans-Jaap Melissen, dankjewel. Hij is in Benghazi, daar waar het relatief rustig is... maar de angst voor geweld nog wel heel groot is. Inmiddels denkt de wereld na over maatregelen tegen Libië. Dat doet uh, ook minister Roosentaal minister Roosendaal van Buitenlandse Zaken. Hij wilde de goede en bezittingen van Libië hier in Nederland bevriezen. Uh, hij heeft een wapenembargo tegen het land afgekondigd. Dat zijn zowat maatregelen die hij in gedachten heeft of wil uitvoeren. Wij praten erover met jurist en terreurdeskundige van het instituut Klingendaal, Bibi van Ginkel. Goedemorgen. Goedemorgen. Het verhaal is dat de libische leider Gaddafi hier miljarden zou hebben ondergebracht. Onder meer via een bevoorradingsbedrijf van Tam Oil, tankstations in Ridderkerk. Kunnen die te goede zomaar worden bevroren? Nou ja, als, als sanctiemaatregel is dat op zichzelf mogelijk. Uh, nog even afgezien van de juridische procedures die je moet doorlopen. Maar uh, het is een geëigend middel om druk te zetten op uh, regimes. Om, om ze te bewegen, zegt dus, uh, anders te gedragen. En dan maar... Het verliezen van de goede is op is zich mogelijk. U zegt al, uh, dan moet je wel een bepaald traject door? Ja, het is nou ja. Je kan, je kan het bijvoorbeeld doen doordat de, de Veiligheidsraad een resolutie aanneemt en een besluit. En dan is dat een bindende maatregel die lidstaten moeten uitvoeren. Um, binnen Europa is uh, ook iets dergelijks mogelijk. Uh, binnen de Europese Unie hebben we met het vrij verkeer van goederen en het vrij verkeer van, van, van kapitaal uh, wel met elkaar afgesproken dat we uh, niet als lidstaten onafhankelijk van elkaar een beetje uh, hindernissen gaan opwerpen tegen dat vrij verkeer. Verkeer van goederen en kapitaal. Dus als je dat wel doet, dan moet dat eigenlijk op EU-niveau worden besloten. Helaas, gisteravond uh, begreep ik uit de berichten, zijn ze nog niet tot een dergelijk besluit gekomen. Ik meen begrepen te hebben dat Italië en Malta uh, nog te uh, wars liggen, uh, omdat ze bang zijn dat Gaddafi weer allerlei migrantenstromen richting Europa ja. op gang zal brengen. Dat is ja. natuurlijk wel een treurige. Argument. Ja, maar u zegt in feite dat Rosenthal het niet in zijn upje kan doen. Hij kan niet zomaar te goede in Nederland, bijvoorbeeld bij Tamoil, gaan bevriezen. Uh, nee, dan, dat, dat kan hij ja, zeg maar, heel kort doen. Zeker tot het moment dat de EU daarover beslist. Aangezien ze daarover al met elkaar in conclaas zijn... Uh, heb ik het idee dat dat uh, echt iets is wat de EU moet beslissen. En mevrouw Van Genkel een wapenembargo afkondigen. Kun je dat in je eentje? Wapenembargos ligt uh, altijd net weer wat anders. Daar, daar kan een uh, staat wel uh, uh, zelf ook afwegingen maken... Ja. Uh, met betrekking tot de, de mogelijke mensenrechten, schendingen en dergelijke. Ja, je kunt je exportvergunning dan gewoon niet geven? Hè? Dat uh, precies. En, maar goed, er, er, is, er is vaak natuurlijk al van alles die kant op gegaan... wat we ook uit de bericht hebben gehoord. En uh, dat is waar we nu ook mee te maken hebben. Ja, maar dan is het symbolisch dat ja. er in ieder geval niet meer die kant op gaat. Ja, nou ja, dat, dat kan. Je kan ook uh, reisverboden uh, afgeven. Bijvoorbeeld voor uh, de, de leiders uh, in Libië zodat die uh, in ieder geval in Europa niet meer uh, voet aan land kunnen zetten. Als de Veiligheidsraad dat zou doen, dan zou dat natuurlijk nog beter zijn. Want dan uh, zou dat betekenen dat ze in principe nergens uh, uh, ja, um, een schuilplaats moeten kunnen vinden. Um, en als ze dan in ieder geval berecht kunnen worden binnen hun eigen land, is dat natuurlijk beter. Nou, is er, u zei het ook al, veel overleg, vooral op dit moment? Uh, voor hier en daar wordt het geweld veroordeeld. Uh, Obama heeft gisteravond voor het eerst gesproken zelf. Laat het excessieve geweld um, uh, laat. Uh, uh, tegen de Libische bevolking heeft hij afgekeurd. Maar hij, hij roept dan vervolgens Gaddafi niet op om te vertrekken. Waarom doet hij dat niet? Um, nou ja, ver vertrekken... Hè, dat... De velen zijn natuurlijk ge, uh, gevlucht. Dat is misschien uh, wat lastig als je hier ook geen asiel aan deze figuur wil geven. Ja, ik denk aan, aan de Verenigde Staten, net als vele andere landen lopen... Uh, met al deze ontwikkelingen in het Midden-Oosten, in uh, de Arabische Maghreb, uh, op eieren. Om niet aan de ene kant wel steun te betuigen aan, aan, aan vrije demonstraties en, en mensenrechten en dergelijke. Maar zich ook niet te veel te mengen in, in wat dan uh, tot de soevereiniteit you wordt gezegd te behoren van die landen. Um, met dat laatste betreft is natuurlijk langzamerhand... Is, daar niet meer, is dat niet meer een argument wat tegengeworpen kan worden. We hebben binnen de Verenigde Naties met elkaar ook uh, afgesproken... dat er een zogenaamde responsibility to protect is. Een, een verantwoordelijkheid, een gedeelde verantwoordelijkheid... om die bescherming te geven aan een bevolking als die nodig is. En daar hoort dergelijk uh, uh, hey, optreden tegen de bevolking... zou daar genoeg aanleiding voor uh, moeten... Te bieden. Ja, maar vrouw, ging ik nog een ander dingetje. We zien beelden van verlaten legerbasis. Ja. Het leger loopt steeds vaker over naar de demonstranten. Ook eh, gisteren zagen we beelden van een, bijvoorbeeld een raketinstallatie met raketten er nog ja. op. Ja. Hoe gevaarlijk is dat? Dat wordt een land voor, voor terroristen en heethoofden. Ja, nou dat, dat is zeker een, een zorgenpunt. En eh, ik vermoed dat uh, de Verenigde Staten en andere inlichtingendiensten ook uh, van alles in het werk stellen momenteel om daar extra informatie over te krijgen en in beeld te krijgen wat er gebeurt. Je zou kunnen denken dat de Veiligheidsraad bijvoorbeeld besluit om een, een bepaalde troepenmacht te sturen. Daar een mandaat voor te geven om uh, zo'n legerbasis en zo'n wapenopslag uh, te beschermen. Hè, zonder dat ze zich verder inmengen. Maar dat kan natuurlijk net zo goed door Gaddafi zelf als een soort van provocatie ja. gezien worden. Met alle gevolgen van dien. En aangezien deze man zo onberekenend is en al, al in het verleden heeft aangetoond uh, hè, als, een, als een soort van slachter met zijn bevolking om te gaan, is dat natuurlijk wel een, een extra zorgenpunt. Ja, dus in meerdere opzichten is het land een kruidvat. Mevrouw Van Ginkel, hartelijk dank Graag gedaan. voor je commentaar. En er is ook ander nieuws. De allerlaatste Space Shuttle gaat vandaag de ruimte in. hebben we het er gisteren al even over gehad. De eer is aan Discovery. Je hoort straks een reportage van, uh, uit Florida van Ron Dinker. Eerst Kees Kwaks voor de verkeersinformatie. Kees. Het is een uh, wat meer ochtendspits dan uh, eerder in deze week. Uh, dik 115 kilometer Het Heeft vooral te maken met het uh, wat miserige weer. En een aantal aanrijdingen. De A2 Utrecht richting Eindhoven. De hoofdrijbaan is nog wel bereikbaar, maar de parallelbaan niet. Er zijn drie reisstroken dicht na een ongeluk zorgt voor file tussen knooppunt Empel en sint michielsgestel gestel Ook een flink probleem met de regio Rotterdam op de A20... van Gouden naar Hoek van Holland. Er staat nu 11 kilometer tussen knooppunt Gouden... en knooppunt De Brigtseplein. Een ongeluk met meerdere personenauto's en een vrachtauto. Drie rijstroken zijn er nu nog dicht. Het verkeer wat nu nog bij Utrecht is... kan beter via Gorcum naar Rotterdam rijden. Op de A50 Os Arnhem bij knooppunt Grijs wordt 5 kilometer. De A59 Zonzeel richting Os. Bij knooppunt Horpolder ook 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Als het weer een beetje mee zit, dan is het vanavond even voor elven zover. De Space Shuttle Discovery, Lara zei het al, wordt gelanceerd. gebeurt vanaf Kennedy Space Center in Florida. En daarmee komt het een eind aan het shuttleprogramma. Het komt in ieder geval een stuk dichterbij, want na de zomer is het in ieder geval gedaan met de Space Shuttle. Een opvolger staat niet klaar. En dus verliezen de Amerikanen straks de mogelijkheid om met een eigen ruimtevaartuig astronauten naar het internationale ruimtestation ISS te vliegen. Dat baart de betrokkenen ook wel zorgen, merkt correspondent Ron Linker in Florida. Het is nog zeker 24 uur voor de lancering en nu al stromen dus de eerste mensen toe die hier graag de space shuttle nog één keer willen zien opstijgen. Jammer dat het ophoudt, zegt deze meneer. Het heeft volgens hem met geld te maken. Hij heeft gelijk, het geld is op. President Bush kondigde al aan dat de Space Shuttle uit de roulatie zou worden genomen. President Obama bezuinigde vervolgens zwaar op de begroting van NASA. En daardoor is de ontwikkeling van een opvolger voor de Space Shuttle niet op tijd afgekomen. De directeur van het lokale Space Museum heet, toepasselijk, Charlie Mars. En hij voelt zich in de steek gelaten door zijn eigen regering. We geven onze wetenschappelijke voorsprong op, zegt Mars. Sterker nog, als de Amerikanen na deze zomer... een astronaut naar het internationale ruimtestation willen krijgen... Dan moeten ze een kaartje kopen aan boord van de Russische Soyuz. Hoe gaat Amerika die achterstand ooit weer inlopen? Ik weet niet of we het proberen te Ik denk dat iemand onze politici zou nemen en met een van hun leven. de Misschien dat privéondernemingen het stokje kunnen overnemen, hoopt Mars. Want politici, daar heeft hij geen vertrouwen in. Die weten niet wat ze willen met het ruimtevaartprogramma. Als straks de space shuttle met pensioen is gegaan... is er misschien nog maar één manier om te beleven hoe het is om astronaut te zijn. De SRB is als de countdown naar zero. En geloof me, je weet het. In het Kennedy Space Center Visitor Complex kunnen toeristen ervaren hoe het is om op te stijgen met een space shuttle in een simulator. Iemand die het echt heeft meegemaakt is de astronaut John McBride, vloog met de Challenger... Net als zijn Nederlandse vriend. Wubbo Ockles is one of my dearest, dearest friends. I've been to the Netherlands three or four times to visit with him. He's visited with me here in the States in the last few years. And... Nog altijd goed bevriend dus met de Nederlandse Wubbo Okkles, Beide astronauten in de jaren 80. Toen NASA er nog in slaagde de Amerikaanse politiek van de voordelen van de shuttle te overtuigen. Dat is nu het grote probleem geworden, vindt McBride. Uh, I wish there were a better way for NASA to get its word out. Uh, that... Voor iedere dollar die in het space budget krijg je rond 5 dollar in return. Dat is een pretty good a return on je investment. So. McBride dreunt nog maar eens de NASA-slogan op: dat je voor iedere dollar die je investeert in de shuttle, 5 dollar terug krijgt. This is be basically a six sided base. Right. Waar Apollo was 12. Charlie Mars is al bezig met het Space Shuttle-monument in het park. Zoals dat gaat bij alle mooie dingen die voorbij zijn.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 komt een einde aan het Space Shuttle-programma... met de lancering vanavond van de Discovery. Tien voor elf is die lancering als het weer het toelaat. En u hoort daar meer over morgenochtend in het Radio 1 Journaal. Het is bijna half negen. Wij gaan naar uh, Karin Albers, want We zijn natuurlijk reuze benieuwd, Karin... Uh, of je hebt weten los te rukken van de fruitautomaten... en of je nou een biertje hebt gewonnen. <laughs> nou, het, is een, het is een zeehondje geworden. Oh, een, een kleintje no. hoor, maar heel schattig, heel schattig. Maar ik heb me even verplaatst. Ik ben door de file richting Utrecht gegaan naar het Spoorwegmuseum... En uh, daar sta ik nu en daar wordt uh, een tentoonstelling opgebouwd. En die tentoonstelling hangt samen met dat symposium vandaag... over de toekomst van het circus en de kermis. Nou, we gaan even van de kermis dus naar het circus. Ik sta voor een van de informatieborden. En daarop lees ik onder andere dat in 1770 het circus is ontstaan in Engeland. En dat Nederland al 200 jaar lang circussen kent. Nou, Ineke Stroeken is onderweg hier naartoe. Zij is van het Nederlands um, Centrum Volkscultuur... Zij is de organisator van deze dag, want zij vindt... het circus en de kermis zijn een beetje ondergewaardeerd... in de hedendaagse maatschappij. Ze zijn wel degelijk uh, heel belangrijk voor ons als cultuur en erfgoed... maar ze worden ja, vaak een beetje gezien als overlastbezorgers. Hè? Lawaai en, en de dronken jongeren op de kermis en dat soort dingen meer. En gemeenten zouden meer moeten doen om dit te faciliteren... en te zorgen dat wij die circussen en die kermissen een beetje in ere houden. Nou, ik loop uh, in afwachting van Ineke Stroeken langs die vitrines... Waarin ik nu sta voor een grote wagen. Zo'n wagen waar een leeuw in wordt vervoerd. Wel in miniatuurvorm. En uh, hier gaat de hele dag gepraat worden over hoe circus en kermis. een betere toekomst kunnen krijgen in Nederland. Zodat ze nog vele decennia en vele eeuwen mee kunnen. Wie betaalt dan gewoon? Heeft er geen aanmaning nodig? Belachelijk dat die dingen bestort, aanmaning.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 Of praat er eens over met je adviseur. Volg je hart. Gebruik je hoofd. Triodosbank. Bank. GGN. Vergaande debiteurenkennis en 30 regiokantoren. U vindt onze meerwaarde dus heel dichtbij. GGN. Mastering Credit. Radio 1. Het NOS Journaal. President Obama wil alle landen op één lijn over Libië. En Egon betaalt 2,25 miljard aan staatssteun voor juni terug. Half negen is het goedemorgen. Ik ben Dorald meegens. Amerikaanse president Obama heeft zich voor het eerst uitgelaten over de situatie in Libië. Like all governments, the Libyan government has a responsibility to refrain from violence. The entire world is watching. And we will coordinate our assistance and accountability measures with the international community. Obama veroordeelt het geweld en zal dan ook alles in het werk stellen om wat betreft Libië iedereen op één lijn te krijgen. Also has my administration to prepare the full range of options that we have to respond to this crisis. This includes those actions we may take and those we will coordinate with our allies and partners or those that will carry out through multilateral institutions. Minister Clinton van Buitenlandse Zaken gaat naar een vergadering in Genève van de VN Mensenrechtenraad. En onder minister Burns gaat praten met een paar Europese landen. Over sancties heeft Obama nog niet gesproken. Wel houdt hij alle opties open. Ook Europa stelt nog geen sancties in. Volgens veiligheidsexpert Dick Leurdijk is de eerste prioriteit van minister Rosenthal en zijn Europese collega's. Het evacueren van buitenlanders uit Libië. Zodra dat, dat gelukt is, dat dan de ruimte ontstaat... om eens eh, te gaan nadenken over het instellen van economische sancties. Dus dat is de volgorde van de prioriteiten voor dit moment in ieder geval. 77 Nederlanders hebben aangegeven Libië te willen verlaten. Voor hen staat een Hercules-toestel van de luchtmacht klaar op Sicilië. Als het goed is, komt dat vanmorgen aan in Tripoli. Verzekeraar Egon gaat de 2,25 miljard euro staatssteun terugbetalen... Hegon heeft een goed jaar achter de rug met een winst van 1,8 miljard euro... en wil de lening voor eind juni helemaal terugbetaald hebben. De Verzekeraar wil de lening afbetalen met eigen geld en met het uitgeven van nieuwe aandelen. SNS, Real en ING moeten hun staatssteun die ze door de financiële crisis hebben gekregen nog terugbetalen. In Nieuw-Zeeland zijn hulpverleners nog steeds op zoek naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. 98 mensen zijn niet levend onder het puin vandaan gekomen... 200 mensen worden nog vermist. Instortingsgevaar maakt het reddingswerkers extra moeilijk om te zoeken naar slachtoffers. Nederlanders die in het getroffen Christchurch wonen, zijn nog steeds bang. We worden steeds opgeschrikt door de zogenoemde naschokken. En dat is gewoon heel erg vervelend. Omdat je elke keer denkt, oh, is dit er één of moeten we onder de tafel duiken? Of... Dus uh, ja, dat is een beetje de situatie waarin wij nu de dagen proberen door te komen.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 Staatssecretaris Teven stuurt binnenkort een brief naar de Tweede Kamer over de commerciële draagmoeders. Een vergoeding van 13.000 euro per jaar voor 23 uur werken per week, dat vinden veel statenleden te weinig. Onderzoeksbureau Daadkracht deed een onderzoek naar de vergoeding voor statenleden. Het bureau deed onderzoek onder 200 statenleden. Het gebeurde afgelopen zomer en nu, een week voor de verkiezingen voor Provinciale Staten, komen de resultaten naar buiten. Veel van die statenleden willen meer tijd hebben voor werkbezoeken en voor contacten met de burgers in plaats van vergaderen. En in Amsterdam zijn vannacht zes schepen over de weg vervoerd naar de RAI. Bovenleidingen van de tram en stoplichten moesten daarvoor worden verwijderd. Het grootste schip was 19 meter lang en 6 meter breed. En die schepen moesten over de weg omdat ze volgende maand te zien zijn op de Hiswa in de RAI. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Online. Afgelopen nacht heeft het wat gesneeuwd en lokaal in het oosten en noordoosten kan het nog glad zijn. De rest van de ochtend blijft het zwaar bewolkt en regent het of motregent het van tijd tot tijd. In het binnenland lijkt er ook wat mist te ontstaan. De temperatuur loopt uit een van 5 graden in het zuidwesten tot een halve graad in het noordoosten... en verder waait er een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Vanmiddag blijft het grijs buiten, het wordt wel geleidelijk aan wat droger.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 Daarna lijkt de temperatuur weer een dalende lijn in te zetten. Of de winter echt terugkeert, is sterk de vraag. kees ah, verkeersinformatie Nog 115 kilometer file. Een aantal bijzonderheden. Vooral aanrijdingen vanochtend tijdens deze spits die voor veel vertraging zorgen. nog altijd het geval op de A2 vanaf Den Bosch naar Amsterdam. De nasleep van een ongeluk bij Maarsen. 7 kilometer file rijden vanaf Nieuwegein. Op de A2 Utrecht-Eindhoven staat 6 kilometer voor de in Michels Schestel parallelbaan Bosta even dicht. Die is inmiddels weer open voor het verkeer. Op de A20 van Goudenaarhoek naar Hoek van Holland. Een behoorlijk ongeluk bij het knooppunt Debrechtse Plein. Er staat 12 kilometer file vanaf knooppunt Gouwe. De rechte rijstrook is nog dicht. U bent voordeelslager. Kliklaminaat stunter. Of uw vliestrui discounter. Dan rijdt u heel wat af met uw kiloknallers, eurotoppers of kortingpakkers.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 een initiatief van de gezamenlijke bedrijfstak Pensioenfondsen. Samen sta jij sterk.nl Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nog een kleine week, dan zijn er verkiezingen voor de provinciale staten. Iedere dag tot die tijd spreken we met een lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Dat is vandaag Nico Kofferman voor de Partij voor de Dieren. Goedemorgen, Nico Kofferman. Goedemorgen. Welkom hier. U zit in de Eerste Kamer al, u wilt daar ook graag blijven. Maar u was liever niet bij ons geweest, maar in een debat. Nee hoor, nee, ik vind het heel fijn om hier te mogen zijn. Maar ja, ik, vind het, ik vind het merkwaardig wat anders, dat blik, we niet aan het debat mee mogen doen, dat klopt. Ja. <laughs> ja, u vindt ook dat u daar thuis hoort dan in dat, in dat debat? Ja, dat zou ik wel denken. Ik denk dat het niet aan de publieke omroep is om een kiesdrempel op te werpen. Alle partijen krijgen het woord, alleen de Partij voor de Dieren niet. dat is merkwaardig. En het enige debat waar we aan mee meegedaan hebben, het Radio 1-debat... daar werd Marianne Thieme tot winnaar uitgeroepen door het debatinstituut... Dus ik zou denken, nou, de debatten worden zo saai gevoerd... en het gaat zo weinig over Provinciale Staten... dat het wel nuttig kan zijn om een smaakmaker erbij te hebben. Nou, Laten we het maar zo over de Provinciale Staten hebben. Ja, goed, uh, want op dit moment zit de Partij voor de Dieren in acht provincies hè, in de Staten. Ja. Um, in vier niet. Wat is uw ervaring afgelopen jaren um, met die partij, uw partij in de provincie? Ja, nou, dat gaat heel goed. Uh, het blijkt dat we aanjager zijn voor de andere partijen. Dus dat de andere partijen die wel... Uh, die Natuur- en milieu- en verkiezingsprogramma's opgenomen hebben, uh, daar heel vaak niet aan toe komen. dat er zoveel andere belangrijke onderwerpen zijn. En sinds wij er zijn, zowel in de provinciale staat als in de Eerste Kamer, als in de Tweede Kamer, lopen die andere partijen veel harder. En daar is onderzoek uh, naar dat? gedaan. Ze, moet, ze moeten wel. Ze moeten wel, omdat ze erg uh, jammer zouden vinden om meer zetels aan ons kwijt te raken. Mm, maar dat aanjagen dan van u, wordt dat dan nu beloond? Want nu wordt dat dan belangrijk. Nu moeten mensen Zeker. dat dan herkennen. Zeker. Uh, en het blijkt ook zo te zijn dat zelfs met één zetel in de Eerste Kamer... Uh, komen we al een heel eind, want we zijn in veel gevallen de doorslaggevende stem. Het linker en het rechterblok houden elkaar in evenwicht. En dat betekent dat de doorslaggevende stem uh, ja, meer belang heeft... dan die ene zetel die je bezet. Nou, kom maar op dan. Wat heeft u bereikt in de provincies? Nou, in de provincies uh, hebben wij veel aandacht gekregen voor megastallen. Er was een, uh, een, een vanzelfsprekendheid voor met name het CDA. De megastallen zijn een CDA-ding... Uh, dus de megastallen waren enorm in opmars. En in alle provincies is op dit moment massaal verzet tegen de megastallen. En dat en ik komt ben ervan door de partij voor de Dieren? Ik ben ervan overtuigd dat zonder Partij voor de Dieren... dat verzet niet op gang gekomen was. En geldt dat ook voor de Tweede Kamer? Want daar is inmiddels ook uh, ja. Ja, pas op de plaats uh, uh, afgedwongen, hè? Ja, dat klopt. Er zijn heel veel partijen die, uh, geïnspireerd door de Partij voor de Dieren... nu heel veel harder lopen voor dierenwelzijn. Maar ook voor het milieu en de natuur... En uh, de strijd tegen de megastallen is echt geïnspireerd door de Partij voor de Dieren. Komt dat, dat ook niet zou... een beetje door de PVV? Want die zijn echt met dieren bezig ook, hè? dierenwelzijn. Nou, de PVV uh, probeert ook uh, een diervriendelijk imago zich aan te meten. Maar als je in een uh, stemming vraagt of ze tegen de bio-industrie zijn, dan zijn ze dat niet. Uh, dus uh, het gaat bij de PVV eigenlijk vooral over honden en katten, waar je aardig voor moet zijn. Maar de bio-industrie komt daar weinig aan bod. Ja, meneer Wilders laat ze ook zelf uit. Zegt die megastallen: uh, uw partijleider, Marianne Thieme... wilde er van die provinciale statenverkiezingen... ook een beetje referendum voor die megastallen voor maken? Is, is ja. dat nog steeds zo? Staat dat nog? Want Zeker. tegenwoordig hoor ik daar niet zoveel meer van. Zeker. Ja. Er zijn heel erg veel mensen. Er is recent onderzoek gedaan door Milieudefensie... Uh, um, hoeveel mensen uh, de megastallen als inzet voor de statenverkiezingen zien. Nou, dat is de meerderheid van de bevolking. En de meerderheid van de bevolking wijst ook die megastallen af. Ja. Maar dan krijg je toch een beetje one-issue verkiezingen... en. Voor een one-issue-partij. Nou, dat, ontstijgt dat, u dat niveau al een beetje? Ik denk, wij zijn nooit een one-issue-partij geweest. Nee, worden wel vaak gezien. Met, ja, mensen staren zich een beetje blind op onze naam. Mensen hebben niet de neiging om bij de Partij van de Arbeid te denken. Oh, u gaat alleen over arbeid, maar bij de Partij voor de Dieren. Dan denk je, oh, dat gaat alleen over dieren. Maar, maar dat u is heeft ook wel ook logisch. Maar er heel veel we... meer uh, thema's dan dier, natuur en milieu. Jazeker. Oh, wij okay. zijn de enige partij die een planeetbreed programma hebben. De andere partijen die hebben het alleen over de westerse mens en zijn geld en komen dan in de marge nog wel eens toe aan dieren, natuur en milieu. Mm. En wij proberen duidelijk te maken dat er verbanden zijn... tussen bijvoorbeeld hoe wij onze veehouderij organiseren... en het feit dat 50% van de wereldgraanoogst opgeslokt wordt door die veehouderij. Ja. En dat honger dus veroorzaakt wordt... door de wijze waarop wij omgaan met onze veehouderij. Ja, dan maakt u het gelijk planeetbreed. Is ja. dat dan niet te breed dat dan net weer de megastallen eruit springen? Nee hoor, dat denk ik niet, want die megastallen die hangen dus samen met al die andere problemen die wij hebben. Het fosfaatprobleem wat er ontstaat, het feit dat de zeeën leeggevist worden, het feit dat uh, het koraal verdwijnt, het feit dat er hongeropstanden komen in andere delen van de wereld. Dat heeft allemaal te maken met onze wijze van consumeren. Dan even naar de Eerste Kamer. Hoe was dat eigenlijk voor u? Ja, dat was geweldig. Maar als u, u zat er maar in uw eentje, was het niet eenzaam? Nee, het was helemaal niet eenzaam, omdat uh, het leuke is in de Eerste Kamer... dat ze alle tijd nemen om naar je argumenten te luisteren. En argumenten tellen daar veel zwaarder dan politieke tegenstellingen. Dus er zit wat minder haast in de Eerste Kamer. Ja, nou ja, ja. het, het is, was zo dat in de Tweede Kamer, waar ik fractieadviseur ben... daar heb je drie minuten voor een debat bijdragen. En ik keek er erg van op, maar in de Eerste Kamer zei ze... je hebt zoveel tijd als je nodig hebt. Zo. Dus als je een half uur wilt praten, dan luisteren wij een half uur naar je. Nou, dat is bijzonder. Ja, maar wat heeft u daar kunnen bereiken? Nou, bijvoorbeeld uh, recent um, dat uh, de, het ministerie van Landbouw, wat, wat eigenlijk eigendom is van het CDA, uh, had de toezicht op uh, veeziektes die besmettelijk zijn voor mensen. Dat heeft ook tot grote problemen geleid met de q koorts en, en de mensen die daarin overleden zijn en ziek geworden zijn. En ik heb in de Eerste Kamer voorgesteld om dat weg te halen bij het ministerie van Landbouw en onder te brengen bij het ministerie van Volksgezondheid. Er gingen al meer daar... stemmen voorop om dat te doen. Ja, maar het, het voorstel was nog nooit gedaan daar. En toen ik het voorstel deed, uh, waren het alle partijen die daarmee instemden. Dat is zeer ongebruikelijk, dat je als eenmansfractie... Uh, kamerbrede steun in de Eerste Kamer dus krijgt. Dus toen ging ik wel even huppelend door de gangen. Ja, dat was erg fijn, ja. ja. En ik heb ook voorgesteld daarom elke belastingmaatregel... Uh, uh, te voorzien van een duurzaamheidstoets... en te rapporteren aan de Kamer hoe duurzaam uh, die belastingmaatregel uitpakt. Ja. En dat was ook brede steun van de Eerste Kamer. Ik heb voorgesteld om een transitie van dierlijke eiwitten... naar veel meer plantaardige eiwitten... Um, te realiseren. Nou, daar dachten uh, heel veel mensen ook van... Nou, het gaat hem nooit lukken in die Eerste Kamer. Maar ja. dat is gewoon aangenomen. Ja. U, u, u ervaart dat als prettig dat er wat beschouwelijker wordt gekeken... met ja. dat weer tijd naar de zaken wordt gekeken... als ja. in die haastige Tweede Kamer. Mm -hmm. Wat vindt u er dan van dat die Eerste Kamer nu aan het politiseren is? Dat ze dat nu een beetje de Tweede Kamer willen gaan nadoen... en allemaal om het voortbestaan van het kabinet ja. eventueel te bevorderen of te voorkomen. Nou ja, Het is eigenlijk heel erg logisch. Je zit daar namens een politieke partij. Het zou heel erg merkwaardig zijn... als, als je daar niet vanuit een politieke invalshoek het de debat ingaat. Maar het is niet het gebruik. Nee, het is niet het gebruik, maar um, het is misschien wel zo dat het uh, juist minder gepolitiseerd wordt. In het verleden was het zo, in de Eerste Kamer vond iedereen de crisis- en herstelwet een waardeloze wet. Maar omdat uh, Partij van de Arbeid, ChristenUnie en CDA nu eenmaal afgesproken hadden dat hij er moest komen, kwam die daar. Ja. Dus de Eerste Kamerleden werden in het verleden geforceerd om wetten goed te keuren die eigenlijk slecht waren. Maar bent u niet bang dat ze straks niet meer naar u luisteren, maar kiezen omdat het voor of tegen het kabinet wordt? Nee, ik denk, daar ben ik helemaal niet bang voor. Want ik denk dat we meer dan één zetel gaan halen. En ik denk dat we uh, dus ook nog meer de balancing vote uh, in de Eerste Kamer gaan vormen. Dus ik denk dat ze meer gaan luisteren naar de Partij voor de Dieren. Nou, daar zijn wij zeer benieuwd naar. Uh, Jolanda Stap en Job Cohen hebben gezegd dat het kabinet maar moet opstappen... als de drie coalitiepartijen niet de meerderheid in de Eerste Kamer weten te behalen. Hoe staat u daarin? Nou, dat, dat, vind, dat vind ik een merkwaardig uit, uitgangspunt. Dat, dat, dat is helemaal niet aan de Eerste Kamer. Dus de Eerste Kamer gaat gewoon inhoudelijk wetten toetsen. Als ze met slechte wetten komen, ja, dan zullen ze er niet lang zitten. Maar ze hebben alle reden om met goede wetten te komen. En dat raad ik ze ook aan. Tot slot nog een uh, luisteraarsvraag. Komt via Twitter binnen. Wat gaat u doen na de verkiezingen? Vraagt iemand. Wat ga ik doen na de verkiezingen? Dan ja. ga ik met, uh, met de extra uh, Kamerleden die we hebben... Uh, is eventjes uh, uh, gezellig bij elkaar zitten om te kijken... hoe we het kabinetsbeleid veel diervriendelijker, natuurvriendelijker... en milieuvriendelijker kunnen maken. U gaat in ieder geval um, het kabinet um, af en toe even in de weg zitten? Als het kabinet met, met maatregelen komt die slecht zijn voor dieren, natuur en milieu... zullen ze zeer veel last van ons krijgen. En ja, als de VVD zegt, wij hebben liever banen dan bomen... Uh, ja, wij denken daar anders over. Dat dus, vinden ze dus, uh, op een weg... En het CDA zegt, wij, wij willen snel thuis zijn. Dus dat betekent brede, brede snelwegen, meer asfalt. Nou, Daar zijn wij ook niet voor, dus daar gaan ze wel last van krijgen. Ja. Senator Nico Kofferman van de Partij voor de Dieren. Dank dat u naar de studio wilde komen. Bedankt. We hebben het straks weer eens over Ivoorkust. Want weet u het nog, ze zitten daar met twee presidenten. Eén gekozen en één was ooit gekozen. Een oud conflict en het is nu weer ernstig opgeleid. Eerst de verkeersinformatie. Bij de AWB Kees Quax. Nog een kleine 100 kilometer file. Wat valt op? Naar de A2, Maastricht richting Eindhoven. Daar staat nog 6 kilometer tussen Knoop en en Born. Op de A2 richting Eindhoven tussen Weert en Valkenswaard... over 9 kilometer langzaam rijden. Naar Amsterdam, vanuit Den Bosch op de A2... tussen Nieuwegein en Maassen, 7 kilometer... Van de A2 vanaf Amsterdam naar Den Bosch... tussen Breukelen en knooppunt Oude Rijn 7. Met nog altijd veel vertraging in de regio Rotterdam op de A20... vanuit Gouda naar de hoek van Holland. Een ongeluk zorgt voor 10 kilometer tussen knooppunt Gouwen... en Rotterdam-Prins Alexander. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan voetballen. Internationale en Bayern München maakten de achtste finale in de Champions League tot een waar spektakelstuk. Eentje uh, waar pas in de laatste minuut een doelpunt viel, <coughs> door een goal van Mario Gomez, won Bayern met 1-0 van de Italianen. Wesley Snyder speelde 90 minuten lang mee aan de zijde van Inter. Arjen Robben stond bij Beijen de hele wedstrijd ook in het veld. Overwinning op het nippertje, maar trainer eh, van Beijen, Louis van Gaal, wist wel degelijk dat de winst in de laatste minuut nog kon worden gepakt. Ik denk dat uh, Inter Mailand eigenlijk niet zo uh, uh, meer fit was, denk ik, eerlijk gezegd. En ik had ook het uh, vertrouwen dat wij nog wel een call zouden maken. Maar ja. In de laatste vijf of tien minuten zette Inter weer aan. En uh, uh, met heel veel corners natuurlijk, dan heb je altijd uh, dreig, dreiging, denk ik. Maar eigenlijk hadden we het natuurlijk al eerder moeten beslissen. Gustavo was wel een aardig antwoord op Snijder. Ja, natuurlijk. Uh, Sneijder is uh, in mijn ogen een van de uh, beste voetballers van uh, deze wereld. Is altijd uh, zeer gevaarlijk, zet andere spelers alleen voor de keeper. Ja, dan moet je daar een oplossing voor vinden. Nou, en die hebben wij, dacht ik, in Gustavo gevonden. Keepertje was ook wel aardig. Ja, hij kiepte in zijn kwaliteit. Uh, en, uh, die is toch heel goed? Ja, maar ik bedoel, je hebt verschillende aspecten aan een keeper... Zoals ook aan een speler. En hij heeft natuurlijk een geweldige reflex. Dus als je dan in deze kwaliteit ook steeds die schoten krijgt... Ja, dan kan je ook uitgroeien tot een hele goede keeper. 0-1 in de uitwedstrijd is een uitstekende uitgangspositie op papier. Denk je nu ook van, nou, het is al ongeveer gebeurd? Nee, want ik vond, uh, het had ook de andere kant op kunnen gaan natuurlijk. En dat, kan over het, dat kan ook in de replay. Ja, en, en wij spelen toch altijd uh, op uh, deze manier. Het, is, uh, het was voor mij erg verrassend dat ze toch uh, zo op de volle winst uh, speelden. En het heeft waarschijnlijk ook een geweldige wedstrijd opgeleverd. Ben je trots? Publiek. Ja, trots. Je hebt gewonnen. En, het gaat om dat je in de volgende ronde bent. En dat ben je nog niet. Ja, trots ik weet niet. Louis van Gaal was dat. Trainer voorbij en in gesprek met Tom Egbers. Tien voor negen is het. Ogen van de wereld zijn gericht op Noord-Afrika. Op Libië, Tunesië, Egypte en nog meer landen in die regio. Maar zuidelijker op het continent laadt het geweld ook weer op. In Ivoorkust. Rebellen hebben tien militieleden van president Gbagbo gedood. Openbare leven in de miljoenenstad Abidjan is tot stilstand gekomen... En Ivoorkust verkeert daarmee nu al maanden in een impasse. De zittend president, Kbakbo, dus verloor de verkiezingen... maar weigert op te stappen en plaats te maken voor zijn rivaal, Watara. Correspondent Paulien Baks is in Abidjan. Uh, Paulien, wat is er op dit moment aan de hand? Waarom laait het zo op in Ivoorkust? Nou, er is gisteravond uh, weer geschoten. En het gaat uh, dit keer om uh, uh, mensen die achter Watara staan... En mensen die achter de staan, en die mensen die achter Bakbo staan, zijn dan de veiligheidsdiensten. Die zijn naar een wijk gegaan waar veel aanhang van water is. En uh, ja, er wordt behoorlijk gevochten. Dat is, gisteren was al op de tweede dag. En het is niet midden in de stad zelf, maar het wekt wel een hele hoop onrust. Maar waarom wordt er dan gevochten, Paulien? Um, nou, wat nu duidelijk is, het, het is heel moeilijk te zeggen wie er precies uh, achter schuilt. Tot nu toe zijn het vooral de veiligheidsdiensten van Bakbo, dus het leger, uh, die vrij uh, hard um, demo demonstraties hebben neergeslagen van uh, de rivaal uh, Wattara. Mm -hmm. En tot nu toe was het vooral repressie dus van de kant van de politie en van de gendarmes. Maar het lijkt er nu op dat een aantal burgers. Uh, het heeft in eigen hand hebben genomen en zich nu gaan verdedigen. En of ze daarmee geholpen worden door uh, mensen die wapens hebben... dus bijvoorbeeld rebellen in het noorden, want die zitten er ook nog steeds... dat weten we nog niet helemaal zeker, maar dat zou wel kunnen. Ja. En, en hoe is het, de situatie nu uh, tussen die twee presidenten? Uh, laten we eerst maar eens naar deze ongeregeldheden gaan, uh, die schietpartijen. Zegt Watara daar bijvoorbeeld iets over? Uh, nee, die heeft daar nog niets over gezegd. Ja, Watara, dat is nog steeds die gekke situatie, hè, van president in Nederland en Watara die zit in een hotel, die kan er niet uit. Die wordt uh, omringd door uh, lege eenheden van Bakwo, En Bakwo zit nog steeds in het presidentiële paleis, waarvan de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie zeggen dat hij dat moet verlaten. En de situatie is nu al drie maanden aan de gang. En het land is inmiddels zo gepolariseerd dat mensen steeds vaker dus raken en dat er een hele slechte sfeer hangt. En ja, als dus aanhangers van Watara nu ook zelf gewoon dus wapens uh, ...nemen en het leger gaan beschieten. Dan krijgen we hier straks dus nog een burgeroorlog. Maar ik wil wel zeggen dat het zover nog niet is. Nee, maar het klinkt niet goed, uh, Paulien. Ook al wat je aangeeft, dat de aanhangers van wat daar nu uh, de, de wapens pakken... Uh, ...doen blauwhelmen niets tegen het geweld? Kunnen zij überhaupt iets ondernemen? Nou, er zijn er nu uh, 9000 blauwhelmen en er komen er binnenkort nog 2000 bij... Die hebben als taak om burgers te beschermen, maar als er geschoten wordt op deze manier, en dat gaat wel echt met uh, raketgranaten en uh, laatst hebben, heeft het leger ook handgranaten gebruikt tegen demonstranten, vreedzame demonstranten. En ja, je kan je voorstellen wat voor uh, schade dat uh, aanricht. Ja, en wat moet en, je daartegen uh, doen he? als blauwhelm kan ik me dan uh, bedenken? Precies, ja, dat, dat weten ze dus uh, niet. En um, ze hebben eigenlijk nog niet zoveel gedaan de afgelopen dagen... om het geweld te voorkomen, want ik denk niet dat ze weten hoe ze dat moeten doen. Ja, dan was er een uh, exportverbod voor cacao, hè... om de kas van de gebakbo leeg te maken. Er waren bemiddelingspogingen van West-Afrikaanse landen. Loopt er nog iets en, en haalt het iets uit? Uh, ja, dat exportverbod, export, uh, dat, uh, dat is verlengd tot uh, 15 maart. Huh. Nou, de hele cacaohandel ligt stil... En voor Nederlandse cacao is dat uh, heel vervelend. Er zitten er heel veel in, uh, in Nederland. Veel van die cacao gaat naar Kogamersnaam. Uh, de cacao ligt stil. De boeren kunnen hun cacao niet verkopen. En alle banken zijn ook dicht. Dus mensen kunnen geen geld meer halen. Geen cashgeld. Dus iedereen zit met een stapel cash in huis. En moet nou gaan wachten tot ja, als het op is. Ja, wat dan? Niemand weet dat. Ja, de, dus de bevolking is daarvan de dupe. En bemiddeld wordt er niet meer op het ogenblik? Ja, er is nog bemiddeld. Uh, op maandag en dinsdag er kwam een panel van uh, vijf Afrikaanse leiders... die kwamen praten met Bagbo eerst en daarna met Wattara. Die zijn uh, gisterochtend weer vertrokken. En die komen de komende dagen met aanbevelingen. Als het goed is voor 28 februari. En die aanbevelingen zouden binnen moeten zijn. En dit wordt... Maar weer gezien is eigenlijk een laatste kans voor de conflict hier. En uh, men hoopt dat het dat panel een oplossing zou kunnen bieden. Maar uh, ja, op, op, men is niet heel erg uh, optimistisch, hm. moet ik wel zeggen hoor. Paulien Baks vanuit Abidjan over de oplaaiende ruzie in Ivoorkust. Dan nog eventjes naar Karin Alberts. Die houdt zich bezig vanochtend met uh, het circus en met uh, kermis. Daar gaat het uh, niet goed mee. Eigenlijk willen ze hè, Karin. Ja, en ja, nu lijkt me dat wel weer heel ver gaan voor iets wat toch een uh, commerciële uh, onderneming is. Dat geldt natuurlijk zowel voor kermis als voor circus. Maar hoe het ook zij, het Nederlands Centrum Volkscultuur, Ineke Stroeken voorop, die hebben besloten dat er moet een dag gewijd worden aan de toekomst van circus en kermis. Want mevrouw Stroeken, lopen ze gevaar? Nou, kijk, ze zijn natuurlijk ook wel heel erg flexibel. Want ja, kermis bestaat al duizend jaar. Dus of ze nou echt gevaar lopen, maar ze hebben het heel moeilijk. En waar komt dat zo? Want we hoorden daar straks de kermisexploitant vertellen... Uh, vroeger stond je op het Marktplein... Uh, en, en tegenwoordig word je meer naar de randen van de stad verbannen als uh, kermis. Nou, veel gemeenten hebben nou, toch een beetje die houding van... Nou ja, de bevolking vindt het leuk, dus we kunnen niet zomaar een kermis of een circus uh, afschaffen. Maar we doen er alles aan, met regeltjes en zo... om het zo, zo moeilijk mogelijk te maken. Nou, er zijn natuurlijk ook wel goede voorbeelden, hoor, maar... Uh, Kijk, dus ze worden aan de rand van de stad gezet. Ze krijgen geen reclame-mogelijkheden. En wat voor circus bijvoorbeeld ontzettend belangrijk is... want kermis komt nog wel op dezelfde plek in het jaar langs... maar circus komt langs en is ook weer weg. Uh, ja, ze moeten ook heel veel regeltjes houden. Uh, en ja, uh, met name ook circus. Het is best wel moeilijk. Wij zijn heel verwend. En uh, ja, financieel hebben ze het op het ogenblik heel moeilijk. Straks werd er een pleidooi gehouden dat ze wel subsidies zouden kunnen gebruiken. Dan denk ik, ja, dat gaat wel weer een beetje ver. Nou, ja, tegelijkertijd, in uh, de onderliggende landen... hebben Circus allemaal subsidies. En ja, dat moet je dan niet misschien doen om gewoon voor de exploitatiekosten... maar als je er juist iets meer mee zou doen... dan vind ik subsidie eigenlijk wel heel gewoon. Maar wat kijk, als wij iets doen als culturele instelling... vragen we ook subsidie aan. Dus waarom zij niet? Maar waar we het vandaag vooral over willen hebben, is dat... Ik denk, en ook een aantal andere mensen me... dat kermis en circus heel veel toekomst hebben. Uh, kijk, het is heel belangrijk cultureel erfgoed. Terwijl wij, wij denken niet aan erfgoed, maar kermis is wel... Een van de oudste feesten samen met Sinterklaas en Carnaval van Nederland. En waarom wordt het in een één adem genoemd? Want kermis en circus zijn toch eigenlijk twee heel verschillende dingen. Ja, maar ze zijn, circus is uit de kermis voortgekomen. In de 19e eeuw dan was kermis... Mensen leerden van alles op de kermis. Elektrische licht, uh, fietsen leren. Uh, zelfs voorlichting werd uh, voor vrouwen die zwanger waren... werd op de kermis gegeven. En ze konden ook, want ja, er was niet zoveel beeldmateriaal... Uh, ja, kranten was voor, voor een paar te bekijken, maar voor de rest zag mensen, ja, ze zagen mensen wat er in een dorp gebeurde. Hè. Dus als er dan een olifant kwam, ja, dat was, dat was een belevenis. Dus dierentuin, maar ook bioscoop en circus, die zijn ontstaan in de kermis. En ze hebben zich daarna als aparte tak hebben ze zich afgezonderd. Maar ja, op heel veel kerms, wij hier bijvoorbeeld in Utrecht hebben wij allemaal kerms... proberen we toch altijd weer die link met circus te maken. Kermis, hè, die is hier in de, de zomermaanden. Ja. En, uh, en we staan hier overigens bij een vitrine, dat is ook wel even grappig om te noemen. Daar zien we een station en daarvoor zien we allemaal treinwagons met circus Kronen erop. Want zo nou. kwam het circus vroeger de stad binnen, via ja. de trein. Ja, via de trein, tenminste de grote circus hoor, Want we waren er ook bij, ja, die hadden dan één paard. En moest De circusfamilie moest, als het de brug overging, moesten ze duwen. Hè? Dus, uh, maar de grote circus kwamen per trein uh, naar, naar binnen. Dus ja, eigenlijk. En dat is het voordeel van, van kermis en circus. Bijna elke museum en archief kan gewoon een tentoonstelling oversmaken, Want er is zoveel materiaal. Nou, aan het enthousiasme ligt het niet, dat horen jullie. Toekomst voor circus en kermis. Straks meer. De Stemming van Nederland.